En nu gaan we naar de volgende, od, od, pagina Kofjood-Zijn, 117, de regel 5, od, um, nou, de, de eerste regel, sorry, de eerste regel. De eerste regel, od, Kof, dit en Waf. Wow. 100 en hoeveel? Ted en waf. Ted is 9 en waf is 6, 15. Dus 100 en 15. Ja? En iedereen weet waarom, waarom 15 wordt zo so gespeld. Dus Ted en waf 9 en 6. Waarom niet 10 en 5? Ja. Waarom niet de naam van de schemer? Precies. Een you know, andere zou oh, zijn, 15, zou moeten zijn, Jud en hey. Het zijn twee letters van de naam van de Hawaii. Twee consequente letters die dus naast elkaar staan van de naam van de Hawaïa. Men wil dat niet doen. Het right? is stap voor stap. Dat komt wel diep in jezelf. Dan uh, zal je het ook ervaren. nu gaat hij over. Wat nu gebeurt, met, gebeurt, wat hij zag nu, Rabbi Shimon aan, zij, aan die twee reizigers, die twee kronen die zij kregen, cetera, dat bracht hem uh, Rabbi Shimon tot het inzien van, de, uh, van een groot wonder. Dat plaatsvond in de Torah, zoals wij dat hebben geleerd, misschien jullie dat hebben dat geleerd, nee, dan kan je dat thuis nog een beetje dat, uh, le lezen dat verhaal van um, het tot leven roepen van een kind, van de Tsunamitische, ja, zo so noemt het Tsunamitische, van de Tsunamitische, dat uh, was grote, grote profeet, Elisha, en hij, ik weet niet of jullie dat verhaal kennen, dat dat die, daar was een vrouw uh, een, die veel goede dingen deed. En die Elisa die, ik zal eventjes in het kort hebben, zal dat vertellen, anders weten we niet waar het over gaat. En hij liep zo van één plaats naar een ander plaats. <laughs> Gewoon profeet. En dat was een groot profeet. Dat was en de grootste profeet na Moshe. En hij had die kracht, enorme kracht. En hij had dus gezegd aan deze vrouw, zij heeft veel goeds gedaan. En ook hem, voor hem. Want het maakte voor hem ergens een, een plaats op een zolderverdiepingje, dat hij daar kon overnachten, blijven daar, et cetera. Dus aardig met hem geweest. En zo, so, als het gewoon verhaal, dat zo horen. En toen, uh, hij vroeg haar, het was op een Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is, op de dag van de Rosh Hashanah. <coughs> op, de, op, de, op het nieuwe jaar. En dan hij vroeg haar, wat wil je? Ik zou het voor je doen. Wil je dat ik voor jou iets regel of zo. Ik wil iets scharfje? Mm -hmm. En zij ze, zei van, nee natuurlijk, ik wil niets. Ik, wil, ik, wil, ik leef binnen mijn volk. Dus ze wilde zich niet onderscheiden van anderen. Want op die dag van Rosh Hashanah, dat komt uh, volgende week. Hè? Ja, niets. Ja. Dan moet je niet op die, op die dag, moet je niets speciaals doen. Ik niet, bedoel, niets speciaals, niet jezelf. Ik, ik, ik. Op, dat, op deze dag moet je liefst. <coughs> jezelf met de massa, als het ware, voel van, van, van binnen, moet je met de massa verbinden jezelf absoluut. Jouw, jou als het ware, persoonlijkheid moet je verstoppen zo ver mogelijk. Want op die dag is gegeven op die dag van de Rosh Hashanah, is gegeven de kracht, dat het, hij het, een recht is gegeven van boven. En uh, volmacht, volmacht, om op die dag de uh, oordeel te vullen. En ook aanklagen, et Dus als een mens een beetje bescheiden op de deze dag is, dus niet zichzelf naar voren brengt. Ik, ik of. Ja, op die dag moet je echt niet doen. Waarom? Op die dag, als een mens iets zichzelf naar voren brengt, dan gaat hij dan als het ware. Uh, zichzelf, stelt hij zichzelf. Uh, apart van de massa. In de massa, men ziet de mens minder. Ja? Een me persoonlijkheid kan men moeilijk zien in de massa. Ik nou, er zijn zoveel parade of zo, dan is het net of. Een massa loopt daar. Ik kan persoonlijk het niet zien. Zo moet ook de mens zich ontzien op, die, op deze dag. Want als de mens zichzelf naar voren brengt, dan komt hij dan als het ware onder ogen te staan van die Satan. En die Satan kijkt dan naar hem en natuurlijk, wie, wie is zo goed? Wie is foutloos? Wie heeft geen misgrepen, mis, mis, misdaden of misstapen gedaan, dan is het natuurlijk iemand zichzelf eh, op die dag dan provoceert, zichzelf dan, zichzelf dan blootstelt aan die beschuldiging. Zo werkt het in deze tijd. Dat moet je zo zien, het is niet anders. In deze tijd is het, uh, als een mens alles heeft, wat zijn hartje wil, dan toch gebeuren dingen die de mens wordt ziek. Gaat meer naar een ziekenhuis. Naar een ziek, Naar een dokter. Hij doet meer pijn dan, dan vroeger. Altijd in deze dagen. Ook wij voelen dat ook precies hetzelfde. Dat is, uh, het is niets anders. Dus zelfs als je helemaal goed hebt, dan wordt het zo gedaan dat jij een beetje moet beleven een beetje van uh, een beetje van ellende. Een klein beetje, maar in ieder geval om juist jezelf om, juist omwille van dat jij jezelf voorbereidt op die op die Rosh Hashanah dat jij liever dan daarvoor dan dat jij daar klaar staat. Want op die dag wordt dan een, een, dat is dan de geestelijke Prinsjesdag. Ja, dus op, dat, op deze dag wordt ook dus budget uh, bepaald voor het komende jaar. Het is helemaal budget van wat, wie doodgaat, wie leeft, wie blijft leven, wie dit, wat, wat, wat alles wat, wat de mens zal hebben of, of, of, hebben of zijn met hem, met, met hem, met zijn. en wordt bepaald op die dag. En dat is voor iedereen. Voor Joden, niet Joden. Het absoluut niet speelt absoluut geen rol. <laughs> absoluut geen rol. Voor uh, Papoas. Voor iedereen. Voor dieren. Voor dieren ook. Voor uh, planten. De planten kan ook doodgaan. gaan. Alles, alle vier soorten naturen. Worden op die dag. Staan voor de grote koning. Dus op die dag. Dan ook die die tsunami, tsunamitische vrouw, men, men noemt haar tsunamitische, omdat in de Griekse vertaling ze niet konden uitspreken. ze dus, dan is alle woorden met s, ze en ze hadden tsunami tsunamitische. Maar tsunamitische vrouw, dat is de vrouw <coughs> waar die Elisha verbleef. Bij wie hij verbleef regelmatig wanneer hij op reis ging. En dan zeg je tegen deze vrouw, tsunamitische vrouw, wat wil je? Uh, dan zal ik voor jou regelen. Misschien wil je dat ik met die autoriteiten spreek, no? met die overheid, met de bekende mensen, dan, dan misschien heb je iets nodig. Of so. Dan zei ze: nee, ik heb niets nodig, want dat was deze dag. Ik zeg, ik, ik, ik woon binnen, ja, te midden van mijn volk. <laughs> en toch uh, kwam naar, naar voren iets wat ze graag wilde hebben. Ze wilde een kind hebben. Ze, kon, ze had geen kinderen. En dan zei je tegen haar, over een jaar, op precies dezelfde tijd, tijdstip, zal jij een kind eh, omhelzen. Heel duidelijk gezegd. En dat was ook zo. Ze kreeg dan een kind. En dat was een van de grootste mysterieën. De ware mysteries van eh, de, de Heilige, yes. uit de Heilige schrift, schrift. En alles wat ik gele, gelezen had, vond ik een beetje min of meer kinderlijk. Alle commentaren die er waren, die ik gelezen had, konden mij niet bevrijdigen van wat dit was. Wat er wat gebeurde met, met, met hem. Ten eerste dat hij regelde dat een kind kwam. Oké, okay, dat kan je wel zeggen, dat het door het gebed van zo'n grote profeet, hij kon het wel voor haar regelen. Maar daarna, het kind ging dood. En toen kwam er een, een gezant. Of iemand, dus uh, zij stuurde iemand snel naar hem toe en die kwam bij, bij hem. En... Natuurlijk, jullie hoorden dat soort verhalen over Jozef. Maar dat kwam alles uit de Torah. En veel eerder natuurlijk. En het kind was dood. En hij kwam, hij ging daarna dus naar haar huis. En het kind lag al dood. En dan Elisa had op een zeer speciale manier, hij legde zichzelf op die, op hem, oog, oog tegen oog, ja. oog voor oog, oog tegen oog, alles dus helemaal naar, in overeenkomst naar eigenschappen natuurlijk. En hij bracht hem tot leven weer. En hoe kan dat? Dat was ook mijn vraag. Hoe kan dat? Waarom, hoe kan dat eerst een profeet, zo'n gigantisch groot profeet, een goddelijke man, die brengt iets tot stand. En daarna gaat dat dood. De kind gaat dood en daarna moet je hem weer opwekken. Wat het is allemaal? Ik heb nergens antwoord gekregen. En wij belanden nu op dat geheim. We gaan nu dat geheim hier onthutselen. We gaan dat helemaal horen wat het allemaal is. Wat betekent dat? Ook die twee kronen die waar we het over hebben nu. En uh, hoe dat allemaal zit in elkaar. Dat kan ik jullie zeggen. Dat alles wat de Zoger, hoe de Zoger dat vertelt. Met, met het commentaar van natuurlijk van, van uh, ik, uh, Hij put ook, natuurlijk ook van Ari En ik put ook nog extra van Ari. Nou, dat is iets wat. Dus dat is even, als het ware, een voorwoord voordat wij iets gaan, verder gaan met deze oot. Maar dat was dus de inspiratiebron nu voor Rabbi Shimon om um, opeens, hij die parallel ziet die met de, met this parallel met de, uh, wat gebeurde nu met die twee. En um, met die twee reizigers. Daar is een erg mooie fo foto. Kijk, dat is net als een Torah tora kast kas, waar, waar de Torah staat. Arona Kodesh. Heel mooi boven. Een foto hebben ze opgehangen. Dat is echt zo'n beetje. Erg veel lijkt op een zo'n. Zo, n, zo n heet het Arona Kodesh. De hele arke, zeggen in de waardens, de Torah-wereld. De regel 1. En nu goed kijken wat die ons vertelt. Otkuftet wav. 115. Dachil Shimon ubaha. Rabbi Shimon Ubacha. Rabbi Shimon vrees. Vrees, vrees, vrees. de. En ging hij Amar. Hashem. Shamati. Shemacha. Sh -sh -sh -sh -sh Yareti. Amar hij zei, En hij zei Een vers uit. Um, de profetie van die. Habakuk En Habakuk. Dat is, ik had niet gezegd, dat is die jong, dat jongetje, dat, van dat jongetje dat uh, dus die, die profeet heeft opgewekt uit de dood. En ook tot eerst heeft hem dus aangekondigd dat hij zou komen. Daar gekomen, de, van hem is geworden, een van de grootste profeten ooit. Een van die, die ook dus van het hele geschrift, Gabakoek. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands, wordt, misschien, Habakkuk, ab of zoiets. Maar zijn normale naam is Habakuk. Habakuk. En Habakuk komt van het woord uh, gibuk. Van het woord gibuk, van het woord omhelzen. Zijn naam komt van het woord, van het uh, hele woord, voor de stam, met de stambetekenis van omhelzen. Waarom straks alles komt nieuw? Stap voor stap ter sprake. Dat is een wonderlijk iets, deze, deze, ook deze profeten. Misschien thuis kan je een beetje lezen van, of, van zijn profetie. Hij is een van de laatste profeten geweest. Uh, Dagil, dus uh, Amar, hij zei, hij zei een vers uit, die, uit de profetie van die Habakkuk. Van de profeet Chabakuk. Hashem, Shammat mecha. Hij zegt daar, Hashem, Hawaia, ik heb gehoord, jouw, uh, jouw jou, verhoord, jouw boodschap. Jareti. En ik ben, uh, ik heb, uh, en ik vrees, en ik Ik ben, ik ben angstig. Zoiets. So Punt. Hai kra twee chabakukamar. Bashaata. De chama mitate. Vit caim. de Elisha. Hai kra. Rabbi Shimon spreekt nu. In de zoger. Dit vers. Twee chabakukamar. Zij hab Chabakuk. Dat is zijn naam Chabakuk. Wanneer zei hij dat? Basha'ata op het moment. toen hij zag zijn dood naderen. Toen hij zijn. Nee, toen hij zijn dood zag. Waarschijnlijk had hij dat later dat opgeschreven in zijn, in, in zijn profetie. Maar. Weet de Elisha. En hij bleef leven, hij kwam tot leven, hij was werd op, uh, hoe zeg dat? tot leven gebracht, opgewekt tot leven, hij werd tot leven opgewekt door Elisha. Punt. En Elisha, dat is the prophet, die profeet uh, die overnam van Elie. Ja, dus Eli is de groot was de profeet. En ja. Eliahu En hij was degene die diener was van Eli. Dus hij, wat hij deed om diener te zijn van hem. Hij waste zijn handen. Dus dat is, men zegt zo, net zoals, wassen zijn handen. Dus dienen zijn uh, meester En dat, was hij. dat is wat daardoor, is hij ziet dus, kreeg hij alle inzichten en in de kracht van Eli. En toen de Eli vroeg hem, Eliyahu, voordat hij, weg, voordat hij heen, heen ging, hij vroeg hem, wat wil jij? Wat wil hij? Zal ik alles geven? geven? Wat wil jij? Dus hij antwoordde hem, ik wil de dubbele kracht van jou. Je niet, niet dat, niet, niet geld, niet macht, niet het maar de kracht. En dan natuurlijk heet hij dat uh, die, geweldig, wat die, wat die allemaal Elisha was. Kijk, dat zijn de de grote uit dit heilige volk. Dat is dat zijn de Hebreeën. zijn de uh, dat is het, dat zijn de exemplaren van dat volk. Zo is dat volk begiftigd om dat te doen. Om dat te zijn. Maar ik heb nog steeds, ze hebben nog niet afgesloten bij mij, dat, dat uh, Israëlische tv. Heb ik nog steeds, dat is de loop tot, het, tot, tot, tot dit einde, dit jaar. En dan nu en dan doe ik, het, zet ik wel aan. En wat ik daar zie. Is er is een verschil tussen hier en daar. Of, uh, en porno, en van alles. En, en, en, en Niet alleen porno, maar alles wat de, de volkeren van in de wereld dat verzinnen, hebben ze nog met een nog een verschrikkelijke, uh, nog enorme extra viezigheid doen ze dat nog daarbij. En als ze doen over seks, dan is het. Dan is het walgelijk. Als ze doen over iets anders, dan is het. We dit volk is is. Maar waarom Ik zeg niet dat dit aanlicht uh, aan uh, Israël. Moet je zo zien. In Israël zitten misschien in het hele land zitten misschien misschien 5 à 10 procent De rest zijn niet Joden. Niet Hebreërs. Zijn allemaal die aangesloten zijn, waren aan Hebreërs. Kijk naar, naar de kijk naar Hebreërs is, is heel iets anders. Ik zeg niet dat ik Hebreër ben. Maar er zijn erg weinig in Israël ge, gebleven. Er zijn sommigen die zichzelf Joden noemen. De anderen noemen zichzelf uh, en hoeveel zwaarte, donkere Israëliërs zijn. Andere, dus ik zeg niet dat we weten niet van de kleuren, zegt niets. Maar Hebraïërs, dat, dat, dat is een volk. Dat moet je niet denken aan, altijd aan de zwarte, het zwarte haar. Dus er zijn meer, zijn meer Joden die blond zijn dan, dan donker haar over de wereld. En Hebreeërs hoeven niet altijd per se donker hart te hebben. Maar ik bedoel, uh, <coughs> dat is dit volk wanneer ik. Voor mij is Hebreeërs, dat zijn niet wat ik zie op de tv. Niet met hen heb ik affiniteit. Maar van echte Hebreeërs die verbondenheid zoeken naar de schep. Met de schepper, dat is Hebreeër, dat is Jood. Dat is. En niet wat ik daar zie. Met alles, met alle... Natuurlijk, het land moet alles hebben. Zoals de Goldemeier had gezegd. Wij moeten... Wij, wij onze, onze... Die hebben, we moeten ook onze bandieten hebben. Natuurlijk, als elk land moeten we dat hebben. Natuurlijk is het ook zo. Maar... Dat is geen heilig land. Heilig land is... Na, natuurlijk is het, is het nodig, want... Allemaal staatkundig, Staatkundig is Isra Israël. Natuurlijk zit veel uh, goeds in. En vele andere dingen. Maar ik bedoel, qua persoonlijkheid en qua wat is de, wat is, Israëlie, wat is de uh, Hebreeër? Moet je altijd weten, Hebreeër en Israëliër of Jood. Dat zijn nog andere dingen die... Hebreeër bedoel ik dan van... Zij ook, jou natuurlijk ook dezelfde komt van dezelfde, maar dan bedoel ik dan met het woord Hebraïer, bedoel ik dan met hoofdletter, iemand die uh, streeft naar de schepper. Het is niet, niet, niet wat je hebt wat, uh, van, van jouw van jou, uh, natuur, of niet wat je hebt van jouw, uh, zeg je dat, talent of kracht, geestelijke kracht. Want ik ben dan niet de minste die, die daarvoor in aanmerking kan komen. Maar dat streven, dat, dat het vuur, dat, dat alleen dat brengt de mens tot de schepper, dat is het, dat zijn de Hebreërs. Dat is het. Zij die van, hi, van wie de bevrediging in deze wereld komt, maar dan in het algemene aspect. Ja, want in het, in het bijzondere aspect, elke mens heeft in zichzelf die hebreer in zichzelf. Iedereen begrijpt het. Dus die moet je aanwaken moet je weten dat dat is... Want alles is in een mens. Ja, als ik zeg zo, wat, dan geef ik het iets aan, uh, als het ware, algemene en het bijzondere. Maar dat jij moet goed weten dat voor ons belangrijk is het, het bijzondere. Want elke mens, jij moet in jezelf opwekken die kracht... Van Elisha. En ik. En iedereen van ons. Moeten deze kracht van Elisha. Uh, uh, Opwekken in zichzelf. En dan. Opbouwen in jezelf. En dat is het doel van onze studie. Onthouden er goed. Het doel van onze studie. Om dat is Om daadwerkelijk. Uh, dood. Brengen. Tot leven. En het gebeurt al. Dat is het doel van onze, Zonder uh, allerlei uh, wonderen doen. Ja, dat is niet wat wij niet doen. Dat is een andere cursus. Wij doen dat niet. Wij doen niet een wonder, We zullen niet leren wonderen doen. Maar we zullen wel leren dood opwekken uh, tot leven. Dat is het doel van onze studie. En we zullen zien dat alleen door vertrouwen daarop... Alles doe erop. Wat jouw verstand ook zegt. Ik ben niet in staat. Ik ben dit. Ik dit. En dat. Jij moet vertrouwen erop. En vertrouwen op de schepper dat het kan. En dat jij dat kan. Want die Elisha zit in el, iedere in mens. In iedere mens. In iedere van jullie zit het wel. En nu gaan we verder met deze ooit. Haikra habakukamar, dat zei habakuk twee, wa op het moment de hamamitate toen hij zijn dood zag. Wei haim Elisha, en hij werd uit de dood opgewekt door Elisha. Punt. Amai ikre drie Chabakuk, punt Waarom heet hij Chabakuk? Wij weten dat alles zit in de, na in de naam. Punt drie naar de punt. Begin dichtief. Lemoed haze kaed gaya ad chobakat ben. punt Want het is geschreven. Gimel, en dan kan je kijken, Kijk. Gimel is het, daar zit zo'n uh, referentie, Gimel, en de Gimel kan je vinden in de rechterkolom, ha, uh, Masoret Hazoger, so, recht, daar staat het Gimel, staat het Malachim Bet, Peregdalit, in de tweede Koningen, Koningen twee, in de Perekdalet. daar kan je het lezen. Daar komt het verhaal voor. Lemoed haze, dus tegen die tijd. ga je zoals de tijd als je leeft. Ad chobakat ben, hij zegt tegen haar, ha? Chobakat. Ad ben jij eh, dus de Elisha zegt tegen haar. Tegen die Shunamitische daar. Dat jij, jij, Gobeket, ben jij omhelst jouw zoon. Punt. En dat Gobeket zeer, kijk, de Gobek, dat de laatste letter, kijk, één de laatste woord, na het laatste woord, in de regel, uh, voor de punt. In de regel drie de laatste letter taf, geeft aan alleen dat het een vrouwelijk vrouwelijke persoonsvorm. is. Uh, maar de rest is uh, het bet en kuf dat, dat is dan de stam. Want we weten dat Hebreeuws is een in, een consonantentaal, is een taal voor het you medeklinkerstaal. Know, Das de de, de medeklinkers, die die die die bow, de bouwsteentjes. Dus uh, en dat komt overeen met dat de, de regel 3, het eerste woord is chabakuk, alleen daar de laatste letter kuf is verdubbeld. Zie, maar dat de stam is het bed en kuf, maar dan twee maal kuf is het. Maar voor de rest is het wel, komt van het werkwoord omhelzen. Dat is wat hij zegt, begin, dichtief, omdat het geschreven staat, tegen die tijd, etcetera, dat jij, dus over een jaar, ga je het, ga je het, dus over, over een jaar, dus over een jaar, jij, is, jij, zie, jij uh, omhelst een zoon, jouw zoon. Punt brei, de Shunamit vier haver en dat was de zoon van de Shunamit. Ze heet zoon Shunamit Een vrouw van Shunamit. Shunamit is een vrouw van de plaats van de, waar de Shunamitische vrouw wat men zegt Dus dat is de Shunamit. Haar zoon, dus vier nadepen. Naar de eerste punt. O, de Ime, we had de Elisha, let op wat hij We drieën boeken en er waren twee omhelsingen. Had de Ime, de eerste van zijn moeder, Eén van zijn moeder en één van Elisha, twee omhelsingen van dichtief, via simpief, alpief, wat dat is geschreven, wat er staat ook geschreven. Daar ook in hetzelfde in in boek, daar staat ook geschreven dat bij het opwekken uit de dood, bij zijn opwekken uit de dood, dat Elisha, wat deed, Elisa via simpief, alpief staat het. Dat Elisha plaatste zijn mond tegen zijn mond. Op zijn mond. Dus hij omhelste hem. Dus hij legde zich op hem. En. We gaan naar beneden naar Hasulam. Die Rechterkolom de Reichel 5. De referentie od Kuf Tet Vav. 115. Dahil Rabi Shimon Bekhude. De volle punt. Bahad Shim'on Ubaha. Vamar. Hashem Shamati Shmecha. Jareti. Pachat Rabbi Shimon zes. Rabbi Shimon. Eh. Uh, Freest. Freest. Was angst, Obacha en ging heilen. Schrok. Rabbi Shimon schrok, beter te zeggen. Obacha en ging heilen. Wat hij zag van binnen, dat is dat bracht hem tot deze schok, tot deze het schrikken. Amar hij zei, dus hij zei wat hij zei, hij zei het uh, vers vers, Hashem Shamatish shmecha, ha Hashem, ik heb gehoord jouw boodschap, jareiti, en ik schrik me. מקרה זה, זה אמר חבקוק, בשעה שראה מיטתו. אך תביא את התחייה שלו על ידי אלישה. 7. Uh, Mekra ze dit vers. Amar gabakuk. Zei gabakuk. Basha'a op het moment. Shara'a mitato toen hij zijn dood zag. 8. <coughs> we dat dat gijaselo. En zijn opleving. En het, en het moment van zijn opleving. Uit de doden. Alle idee Elisha door Elisha. Alleen zijn naam van Elisha is. Uh, ik heb dan ik heb dan Eli, heb dan mijn God, en Eli heb ik daarin. En heb ik ook Yasha, Josha heb ik ook in zijn naam, heb ik ook in de verlossing. Punt. Lama Nikra neigen chabakuk. Waarom heet hij chabakuk? Neigen. Mm Hu -hmm. beswiershe katum. Le ze ze keet tin chaya Ad hobeket ben Hu beswiershe. dat het is, omdat het geschreven staat. Interessant is dat hij gebruikt the dezelfde woorden zoals so de. Engel, engel, hij gebruikt tegen, kijk wat hij zegt, tegen die tijd, zoals de tijd van, dat je leeft hier, uh, jij uh, omhelst jouw zoon. Dus over een jaar, met andere woorden, precies over een jaar, zal, zal jij dan uh, jouw zoon omhelzen. En interessant is dat Elisha gebruikt precies dezelfde woorden als de engel gebruikte bij de aankondiging van, uh, bij Sarah. Ook dezelfde woorden gebruikte hij dat, dat over een jaar. Dus toen hij de engel kwam daar bij de, in de tent, ik nog in de tent van, van, uh, van Abraham. En uh, zij was daar ergens, zij kookte en een ander in haar een naast naast. dat de engel dan zei dat dat over een jaar precies over een jaar dat zij zal kind kreeg en dat zij lachte Sarah lachte maar daar staan ook dezelfde woorden Tien. ki ze Habakuk habakuug ayabno shel elf asunamid want deze, Habakuk, hijabno was de zoon van de shunamit. Van de shunamit Eigenlijk, zijn naam is shunamit. Men don'tar shunamit is. Shunamit. Elf. Uw <coughs> <coughs> shnei kibukim haju. Echad shel imo, twalof, v'echad shel elisha. Shekatuf, we sim, pif, al pif, punt, elf, na O, punt, ous neechebokim En er waren twee omhelsingen. Echad shel imo, de ene, door van zijn moeder. Twaalf, we echad shel Elisha, en een, een van Elisha. Shekatuf, want het geschreven is, geschreven staat. We zijn pief, al pief, en hij deed hem dat mond tot mond, zeg dat, mond tot mond, hoeveel logiën er als iemand valt hier, reanimatie, mond tot mond. En plaatste zijn dat tot mond, zo huh? deed uh, mond. Mond tot is mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, mond, tot mond Yeah. Yeah. Ja. Maar het precies hetzelfde. Maar hij ademde in hem de levenskracht. Dat is. is... Eigenlijk moet je zo so zien dat elke mens moet in staat zijn om die EHBO te doen op de manier dat de ander tot leven komt. That is... Zo so moeten we dat doen. Dat is onze... Dat is de, niet de taak, maar het is als, als, niet de taak van onze... Zo, so, dat yeah, is een, uh, als een van de gevolgen daarvan is dat op die manier zullen we wel dat in staat zijn om te doen. Niet alleen, dan moet je niet alleen daarop uh, rekenen dat, ja, yeah, dat is dan doen do we dat alleen voor zichzelf. We moeten dat, dat uh, is als neveneffect, moet het zijn dat dat het gevolg zal zijn. Ik zal het ook, ik zal je ook bewijzen leveren, maar stap voor stap. Ik zal bewijzen leveren dat het gebeurt al. Oh, dan, eerst moeten wij wel in staat zijn om, om ons te verheffen, boven, alleen boven het verstand. Dan pas kan ik ook je wat jullie laten zien. Wat gebeurt ook in deze tijd, maar dat moeten wij al... Boven het verstand in staat zijn om te gaan. En dat we is wel iets. Dertien. <laughs> Dertien. Bejurend <laughs> waarin? <laughs> <laughs> Kijk, stel dat het zo hier zou nu. Stel dat wij hier nu zoiets zullen. Zo oh no, niet, niet. Laten we zeggen een soort. Een soort. Een soort. Ja, een soort ja. <laughs> de, ja, demonstratie waarbij. Waarbij, nee, niet bij demonstratie, waarbij iemand krijgt bijvoorbeeld een meer levenskracht uh, tijdens de, de lezing, tijdens onze les. Laten we zeggen, die wordt. Uh, huh? Ja, precies, het toch gebeurt elke week, alleen wij zien dat niet. Elke week gebeuren de dingen toch wel. Begrepen? Ik krijg wel elke, elke week iets dat ik wat uh, het onvergetelijk is. Maar in ieder geval, maar stel dat het iets zo. Zo aangrepen zou gebeuren dat bijvoorbeeld we leggen iemand op tafel en dan die. En die gaan we dan daarom dan allerlei op allerlei manieren hem. Poe, hem vullen uh, met de geestelijke energie. Ja, ja. En jij bijvoorbeeld, jij. Ja, zie je, we al rebel vrijwilliger direct de eerste al Nou, dan. Kijk, en stel dat zij dan. Ja, dat is al. Ellen al is bereid al... ...op de tafel te gaan liggen. Dus, <laughs> <laughs> dus stel dat die Ellen... dan ...daarna zo'n kracht kreeg... ...en dan zegt ze... ...ja, dat werkt geweldig. Dat werkt, geweldig. Dan gaat ze, weet je wat, dan gaat het. Dan gaat het allemaal ons verstand... ...alleen werken op... ...alleen maar op dat beloning. Oh, dan zo zouden we, we graag willen... ...een beloning deze... ...of gaan we dan de wonderen... ...nieuw geloven... Of leren vanwege de, vanwege de wonderen. Begrijpen? Vanwege om wonderen te, te beleven terwijl, terwijl we hebben geleerd. Terwijl Gaham is hoger dan een profeet. Zie dat? Gaham, die kan dat aantrekken, alleen minuut. Wie leert de Kabbalah goed? Die kan die wonderen, die kan Gogma aantrekken, alleen minuut. Je hoeft niet die wonderen te doen. Je hoeft niet een profeet, daarom hadden ze geloofd, daarom hadden ze uh, altijd problemen gehad, het volk, met profeten. Waarom? Ze wilden alleen maar wonderen, laat ons wonderen zien. Als wij wonderen zien, dan gaan we geloven. Dat is dit volk. Het Joodse volk, bij, bij, door zijn natuur, is de, de, de het koppigste volk uit alle volkeren die ooit geweest waren... Die zijn en die ze ooit zullen zijn. Dat is niet slecht. Dat is geen, geen uh, wasson harai. Het is geen slechte ding. Want juist zo'n zo volk heeft de schepper ge gevonden. Begrijp je dat? Juist zo'n volk dat als dit volk eindelijk zal gaan geloven. Dan zal dat opleving uit de doden. Zal plaatsvinden. Begrijp je? Als dit volk ooit zou gaan geloven. Hoe moeilijk is dit voor? Waarom het is de hebben enorme intelligentie, enorme kope, enorme alles is doordrongen door door de torah wat, wat ontvangen werd uh, in op de uh, Sinai. En right? dan is een geloof in eigen kunnen is overtreft alles. Right? Overtreft alles. En daarom is het erg moeilijk, dat. en daarom is het geduld en vertrouwen is veel meer vertrouwen en gaan boven het verstand, leren boven het verstand, is veel heelsamer voor ons, voor ieder van, van ons, eh, dan, dan de wonderen. Want stel dat je dan iemand zou komen en dan allerlei wonderen zou doen, dan is ook, dit volk zou ook zeggen, oké, okay, ik, ik geloof in hem. We geloven in die, begrijpen, allerlei dingen. Ja, uh, ja, maar dan begrijp je, dat is, je moet gaan <coughs> boven het verstand en dan zal je de wonderen zelf zien. Dat is de hele, de hele bedoeling. Voordat wij zelf niet boven het, so voordat wij voor boven het verstand allemaal zullen gaan, zal geen ware wonderen zal komen hier. Geen zal komen. En dan nog even wachten. Nee wacht, wacht, want jij, ja. Ja, ja, niet wachten, jij ja, moet het doen. Ja, iedereen moet het doen. Dus niet, je moet zelf doen. Dat is de, dat is de hele clue. Openstanders. Jij ja, moet het maken. Jij ja, alleen jij. Ja. Huh? <laughs> you know? Precies. Oh, dat is geweldig. <laughs> Als iedereen, als iemand zegt, ik heb... je, ja, wonder is Ja, <laughs> de wonder is geschieden. ik heb je niet nodig. Dat is, is het mooiste. Ik geloof. Ja. Ja. ja. dat is daar gaat het om. En dat is de gogma, zie je. De gogma betekent dat jij zelf aantrekt door jouw man op te brengen. Jij trekt zelf het leven naar je toe. En wij zullen het zeker, zeker... ...meemaken en meerdere malen... ...en krachtiger en krachtiger en krachtiger. Maar alleen... ...werk aan jezelf. Niet in goedkope wondertjes. Goedkope wondertjes. Maar de ware wonderen waarbij je zegt... ...nou, ik heb geen wonderen nodig meer. Ja, ik heb geen wonderen meer nodig. Want dan zal je zien dat elke... Dat Jij ademt en je ziet, je voelt al die krachten komen in jou. Dat is, de dat is het wonder. Het leven zelf is het wonder. Het leven, elk moment, het leven in het nieuw. Dat is het wonder. Dat is het wonder. Dan kijk je dan haal je het net, alles haal je naar jezelf toe. En je voelt dat je leeft. En dat je leeft vol. Daar gaat het om. de al die krachten naar je toe terughalen. Naar, je, naar de bron van jezelf niet, dat eerst verstrooi je jouw jou kr krachten daar daar, daar, daar, daar, daar, daar heb je geen krachten. Maar nu weer terug. Terug halen naar je hart. die steentjes die wij weggegooid hadden, gestrooid waren, moeten we terug hebben. En nu laten we oh, het is een heel speciaal onderwerp waar we waar wij nu uh, ingaan op een zeer speciale manier. Laten we zeer ons krachtig concentreren van binnen en openstaan, ont, ontvankelijk, eh, onbedwongen, gewoon horen en opnemen. Behoor het waarin? De legiora jeslisch ool, eeg veertien jitak hen, en Elisha, Anavi, Jam lishunamid, Lishunamit, Be Birkato, 15, Zera, Che Noosel Kaima, punt, Be Jura, 21, 13. Het uitleg van woorden, de uitleg van woorden. De Elishora, je schlief van het eerste gezicht, op het eerste gezicht, valt het te vragen? Of zich af te vragen? Echt, hiet Hoe is het mogelijk, veertien? Se Elisha anavi Elisha, de profeet, de profeet Elisha, Jamshich, de Shunamit, zou aantrekken naar de Shunamit, naar deze vrouw, waarbij door zijn zegening. Zera het zat zij een selkeima dat niet bestendig is. Dus hoe zou hij dan in zijn zegening wil, uh, aan haar een kind uh, willen ja een kind uh, uh, geven dat, dat niet levensbestendig zou zijn. Punt, waarin Kielisha, Zestin zestien, Aya Aja gadori. Mikol hanawi im levar mi moshe. Punt, vijftien. Naar punt, waarin janhu? En het gaat erom. dat de prophet Elisha, zestien. Aja gadori, mikol hanawi hij was de grootste van alle profeten behalve Moshe. Zeefintje. Wehu, Zahalif, Achtin, Anishamot, Migan, Eden, Ailjon, Shabon, Shelahen, Ajakwar, Negentin. Betachlid, a tagera, vage schleimoot, kmole, atit lavo. We hoe zeggen zeefentien en hij was, het aspect, hij was waardevol geworden, het aspect van de zielen van uit de hogere, het hogere paradijs. We hebben geleerd het hogere paradijs en het lagere paradijs. Dus hij was van de zielen van het hogere paradijs. En kijk nou, het zeg niet dat hij niet was van de zielen van het hogere paradijs. Maar hij was werd waardig door zijn werk aan zichzelf. Werd hij waardig een, uh, die, door het aspect zielen uit, de, uit het hogere paradijs. Wat is dat? Wat is dan, herinner je nog, wat is het? Kenmerk daarvan, van die zielen. Achten. Sheha bon dat de bon, waarvan de bon, herinner je dat de bon, net so zoals hier op aarde dat bon, de bon is dat we, de bon is de, de parzuch van malchut. Dat hij zegt dat hun bon, waarvan de bon, Dus de parzuch malchut van hen, haya kvar betakhlita tahara. Was al uh, in de uiterste zuiverheid ja, van die, van die zielen in, in het hogere paradijs. Waar schlemoed en volmaaktheid. Kmo leatit lavo, zoals so in leatit lavo. atit lavo is, uh, is uh, de toekomst die zal komen. Zo'n so begrip. Wat betekent leatit lavo? Zoals so in de tijd wanneer de Gmartikun zal zijn. Olefichach. Ba' et, shehim, la, haben. Kijk nou goed. Het woord ben en het woord bon. Precies hetzelfde. Bon is dus de passoek mal goed. En ben, zoon. Dus, olifichach ba' et, shehim, sheik, la, haben. harle kashroba alma 21, di de kura. Ki amarla, ad hobeket ben. Vekashar, twee Eda twintig, et besitra de nukwa levada. Oumitoh, twee en twintig, habon. habon. besitra achra. 24. Maar hij sitra-achra ons goed opletten, wat hij ons nu vertelt. Ja, de boon, dat is dan de parco van de Malgoed. En de boon goed opletten. De boon op zijn eigen plaats, dat is dan een zware plaats, waar klipot zijn, et cetera. De boon moet je verbinden met de sag, ja? met de bina. Iedereen herinnert zich ja? dat. Altijd moet je verbinden met de bina. Dan uh, bescherm je dat. Dan, dat is tikkun, correctie. Let op wat ons je ons vertelt. Olifi kaachen, daarom. Twintig. Baed, shehim, Op de Op het moment toen hij trok naar haar. ...de zoon... ...dus die zoon, die Chabakuk... De, de, ...het kind... ...loon is haar... ...le kashro... ...door zijn zegening... ...loon is ...hij was niet voorzichtig... ...let op... ...om hem... Uh, uh, ...te verbinden... ...om hem te verbinden... Met de, met de mannelijke wereld. Alma dit goera. Ja, de malgoed op haar eigen plaats is een vrouwelijke wereld. Maar goed. En dan moet verbinden met een hogere dan de mannelijke wereld. Betekent eh, tikoen geven haar eerst. Dus eh, op een hogere plaats die verbinding maken. Ik weet wat hij zegt. Amarla, want hij, hij zei tegen haar: Ad gebrek het ben. Wat heeft hij haar gezegd? Let op in, hij, in zijn woorden: Ad gebrek het ben. Jij, jij, vrouw. Ja, dat zie je wel heel wat je haar zegt. het ben. Jij, want jij is bent vrouw. Dat is een, een lagere wereld. Dus hij bracht uh, dat de zoon. Dat, dat kind, mannelijke kind, naar haar toe, maar zonder hem te verbinden in zijn zegening met het hogere, met de hogere wil. Dus, dat is, dat, dat is wat hij had haar gezegd had, net op, bent, dus met, het, met de klemtoon op, ad jij, vrouwelijke aad, jij omhelst de zoon, de zoon, dus jou, jouw zoon. Wat betekent dat? We 22 en dat je ook ook wel En daarmee wat hij had gezegd. Kijk hoe belangrijk het is om te zeggen wat de mens zegt. Hij had dat gezegd. En zo is het gebeurd. Hij had gezegd: Jij omhelst over een jaar, jij omhelst een kind. Hij had het opgeroepen. En precies wat hij had opgeroepen, zo is het gekomen. Opletten. Deze kwestie is bijzonder belangrijk, wat jij zegt. Dus hij had gezegd in zijn woorden, jij omhelst het kind. Jij is vrouwelijk, wat betekent dat? En daarmee heb je alles aangetrokken naar het vrouwelijke toe. We het en hij verbond, 22, de omhelzing. Besitra de nukwa leva alleen met de kant, met het vrouwelijke kant, met de vrouwelijke kant. Let op. Om het ook 23 se hanukwa se bon. En aangezien de nukwa die vrouwelijk is, die bon is. Maar goed, kruvale klipot besitra achra is dicht bij de klipot. En de Sitra Agra 24 Alk ken daarom. Nee gaat Boa Sitra Agra. Daarom werd aangegreep, heeft de Sitra Achra hem aangegreep, werd hij aangegrepen door de Sitra Agra, we met en ging dood. Hij had het gezegd zo. Hij had het goed bedoeld, maar hij, in zijn woorden had hij alleen maar haar genoemd at. Jij, over een jaar dus, jij omhelst het kind. Jij betekent zo precies gebeurde, zoals de profeet, de grote profeet zegt. Zo gebeurt het. Ja, niets komt van boven, geen correctie komt van boven. Goed opletten wat wij leren hier. Niets komt van boven, iets gecorrigeerder, mooier dan wat wij aanroepen. Ja duidelijk, niet het waarom dan van boven, wist men wel toch wel dat anders te, te maken, nee. Het is middag negat middag, het is eigenschap negat e tegen eigenschap. Hoe wij dat aanroepen, precies hetzelfde wij ontvangen, want dat is de schepper, is rechtvaardig. Is rechtvaardig, duidelijk. Je kan, je kan hem niet omkopen, je kan hem niet... Hij uh, doet niet dingen, te mooie dingen dan het nodig is. Dan, want als je dat, de, de hele correct, de hele bedoeling is de correctie. Dus ook de Elisha had alleen maar gezegd, jij, dus vrouwelijke, en daar zit Sita Agra. En daarom, uh, de verbinding kwam op de lagere plaats en niet op een hogere plaats. Duidelijk. En de verbinding kwam op een lagere plaats, en daar is Citra-Ager, en dan citra Agra heeft hem aangegrepen, zijn zaad. Ja, dat betekent Wat hij had aangeroepen, hij heeft aangegrepen, en in plaats van dat dit boven zou plaatsvinden, is het lager, in een vrouwelijke wereld was ah, en dan die Citra-Ager, die greep dan dat heilige op een lagere heen, die omhulde het, en dan en, en is hij doodgegaan yeah